6 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Spanning bij stemmetellen in Italië, speciale politieteams voor opsporen veroordeelden... en motto-inhuldiging koning Willem-Alexander bekendgemaakt. Bij de parlementsverkiezingen in Italië lijkt het centrum-linkse blok van Pierluigi Bersani als winnaar uit de bus te komen. Uit exit polls blijkt dat hij de meerderheid krijgt in de Kamer. Maar na het tellen van 20% van de stemmen heeft het centrumrechtse blok van Silvio Berlusconi volgens een aantal Italiaanse media kans om de meerderheid in de Senaat te krijgen. Resultaten in de regio's zijn erg belangrijk in het ingewikkelde Italiaanse kiesstelsel. Vooral Lombardije is cruciaal. Daar wonen 10 miljoen van de 60 miljoen Italianen. Bijna 13.000 veroordeelden lopen vrij rond terwijl ze eigenlijk in de cel zouden moeten zitten. Minister Opstelten en staatssecretaris Teven nemen extra maatregelen... om die mensen toch hun straf te laten uitzitten. De meeste voortvluchtigen konden hun proces in vrijheid afwachten... en waren onvindbaar na hun veroordeling. Meestal kregen ze straffen van minder dan drie maanden. Ook zijn het gevangenen die niet zijn teruggekeerd van verlof. Elke eenheid van de nationale politie krijgt een team... dat voortvluchtigen moet opsporen, schrijven Opstelten en Teven aan de Kamer. Het vinden van daders van zeden en geweldsmisdrijven krijgt daarbij prioriteit.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 De advocaat van de Argentijns-Nederlandse porch diende vorige week een verzoek in om zijn cliënt het verloop van het proces buiten de gevangenis te laten afwachten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder een dergelijk verzoek op humanitaire gronden te ondersteunen. In het medisch spectrum Twente is een neurochirurg die operaties had uitgevoerd bij patiënten van de neuroloog Janssen Steur weer aan het werk. Schortte schorten zijn werkzaamheden in overleg met het ziekenhuis in Enschede op... toen in november aan het licht kwam dat sommige van die operaties... mogelijk onnodig zijn geweest. Het ziekenhuis liet toen twee interne en twee externe deskundigen... naar het functioneren van de chirurg kijken. Ze hebben vastgesteld dat niets hun terugkeer in de weg staat. IKEA in Nederland heeft een partij Zweedse gehaktballetjes uit de schappen gehaald. Het woonwarenhuis heeft dit besloten na de vondst van sporen van paardenvlees... in IKEA-balletjes in Tsjechië. Balletjes met hetzelfde productienummer zijn uit de Nederlandse schappen gehaald. In partijen met andere productienummers is geen paardenvlees gevonden. Die balletjes worden dan ook gewoon verkocht, zegt Ikea. In een huis in de stad Groningen hebben gassen uit spuitbussen geleid tot een ontploffing... waardoor de ruiten sprongen. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door wrijving van de wollen trui van de bewoner... die aan het klussen was. Door die wrijving zouden vonkjes zijn ontstaan... waardoor de dampen in de ongeventileerde ruimte ontploften. De man werd omvergeblazen door de explosie... maar bleef ongedeerd op wat verschroeide hoofdharen na. Het weer nog. Een gebied met moltregen trekt over het land... bij temperaturen van 0 tot 3 graden. In Limburg sneeuwt het ook. Vanavond trekt de neerslag weer weg. Waait een matige en aan zee soms krachtige noordoostenwind. Morgen blijft het vrijwel overal droog. Soms schijnt de zon even en dan wordt het 3 tot 5 graden. AMWB ah, verkeersinformatie. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. En dat was een stuk minder druk dan wat er gemiddeld zou moeten staan. Er zijn nu nog uh, 22 files over, 60 kilometer bij elkaar opgeteld. Eigenlijk geen bijzonderheden. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, tussen Soesterberg en Leuzen staat 5 kilometer. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen Renkem en het knooppunt Ewijk, 7 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Vijf over zes, goedenavond. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft dus niks fout gedaan. Dat is het oordeel van de Raad van State. De nationalisatie van bankverzekeraar SNS Reaal is rechtmatig. En dat is inclusief de onteigening van aandeelhouders en schuldeisers. De honderden gedupeerden die zich de voorbije weken... bij de Raad van State beklaagden over de gang van zaken... staan dus met lege handen, maar met toch een klein lichtpuntje. Economie-redacteur André Meijnenma. De Raad van State vindt dat de minister met recht en reden... SNS Reaal heeft genationaliseerd. En dat de aandeelhouders en de schuldeisers terecht zijn onteigend. De bank kwam in de problemen door zware verlies op vastgoed. De Nederlandse bank had de bank, SNS, tot 31 januari de tijd gegeven... om de problemen op te lossen, maar dat lukte niet... Zonder ingrijpen van de minister zou SNS Reaal waarschijnlijk failliet zijn gegaan, zegt de Raad van State. Met grote gevolgen voor de Nederlandse banken en voor de staat. Dus terecht beroept de minister zich op het feit dat de stabiliteit van het financiële stelsel van Nederland in gevaar was. Persrechter van de Raad van State, Conny van Altena, legt het nog maar eens uit. De belangrijkste overweging is eigenlijk dat de bevoegdheid waarvan de minister gebruik heeft gemaakt, dat die in de wet is voorzien. En dat hij op een juiste wijze van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt. Dus niet wat partijen beweren onrechtmatig, ontijdig. Nee, de Raad van State heeft geoordeeld dat dat niet het geval is. Dat zich een situatie voordeelt waar de financiële stabiliteit van Nederland in het geding was. En dat die minister dat zo mocht doen. Dat was natuurlijk een heel exceptioneel, en buitengewoon besluit van de minister om zomaar een bank te onteigenen. En daarbij ook alle aandeelhouders, maar ook de schuldeisers te onteigenen. Dat had geen precedent in Nederland. Dat heeft zeker geen precedent. Dat komt ook omdat die bevoegdheid pas sinds 2012 in de wet... als de wet op het financieel toezicht is opgenomen. Dus dit is de eerste keer dat de minister van die bevoegdheid ook daadwerkelijk gebruik maakt. Voor de 700 gedupeerden die naar de Raad van State zijn gestapt... en met elkaar opgeteld zo'n 1,3 miljard euro aan schade hebben geleden door de nationalisatie... is de uitspraak van de Raad van State natuurlijk een teleurstelling. Want zij staan vooralsnog met lege handen. Maar er is anderzins wel zicht op een mogelijke schadeloosstelling... Frank het Hart, advocaat namens honderden gedupeerden bij Hof Hoorneman Bankiers... die voor tientallen miljoenen het schip in zijn gegaan, ziet ook het lichtpuntje. De aan de ene kant wel, aan de andere kant zal nu de gang openstaan voor de schadeloosstelling. Dat betekent dat mensen naar het Hof Amsterdam kunnen gaan en kunnen zeggen... nou, als dit besluit inderdaad in stand blijft, dan moeten we wel een vergoeding hebben... voor die obligaties die onteigend worden en dat zal dus de volgende stap zijn. En welke grond zouden ze daar dan voor hebben om schadeloos gesteld te worden? Nou, dat is een van de voorwaarden die de wet aan onteigening stelt. En we hebben ook de Raad van State gehoord. En de Raad van State zegt ook, ja, we vinden het besluit proportioneel. Zoals dat zo mooi heet. En die proportionaliteit is gegeven omdat je ook een vergoeding krijgt. En natuurlijk zal er een, een grote hamvraag worden. Natuurlijk, hoeveel krijg je dan vergoed? En de minister heeft in het begin gezegd... Uh, ja, ik vind eigenlijk dat de boel failliet zou zijn. En uh, dus zou je eigenlijk niets krijgen. Nou, het is duidelijk dat de obligatiehouders daar onder zo verdenken. Uh, dus dat zal een discussie worden. Maar dan in een ander rechtsgebouw en dat van het Hof van Amsterdam. Maar u had deze zaak bij de Raad van State hoog ingestoken, hè? Het standpunt van Hof en was dat de onteigening van de obligaties niet had gehoeven. Je wilt de stabiliteit in het financiële stelsel terugbrengen. Nou, dan kan, kun je volstaan met de onteigening van de aandelen. En we hebben nog niet gehoord van de Raad van State. Er zal ongetwijfeld een hele dikke uitspraak ergens staan. Waarom nou ook die obligaties onteigend hadden mogen worden. Ook dan maar de slachtoffer van de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB, namens ruim 5500 gedupeerden, is striklustig.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 Maar daarvoor moeten we naar de ondernemingskamer? Dat is één route. En we kunnen ook naar de rechtbank. Er zijn nu allerlei manieren om die rechten te gaan, uh, te gaan gebruiken. Uh, maar we hebben weer, uh, we hebben weer een, ons recht in handen... om voor de periode dat wij aandeelhouder waren... of achtergestelde obligatiehouder... Uh, om daar de verantwoordelijke aan te spreken. Met andere woorden, minister Dijsselbloem van Financiën... is voorlopig nog niet af van de getypeerde aandeelhouders en schuldeisers. Maar deze slag heeft hij gewonnen. De onteigening was terecht en heeft nog geen cent extra uit te keren aan de gedupeerde schuldeisers. André Meidema bij de Raad van State vanmiddag. Koningsspelen, een koningslied... en een boek vol dromen over de toekomst van ons land. Dat is kort gezegd wat ons te wachten staat rond 30 april. De dag van de inhuldiging van de nieuwe koning. Het Nationaal Comité Inhuldiging presenteerde vanmiddag de activiteiten. Verslaggever Margreet Boer. De festiviteiten hebben één motto. Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning.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 creatiefste, meest hilarische, ontroerende en ambitieuze bijdragen... die gaan gebundeld worden in een boek... dat wij zullen aanbieden aan de nieuwe koning en prinses Beatrix. Maar het blijft niet bij een koningsboek. De koning spelen, alle lagere scholen een sportdag met een gezond ontbijtje. In de derde plaats het koningslied. En in de vierde plaats de bedankactiviteit voor de koningin. Alles moet verbondenheid uitstralen, zegt Wijers. Dat is het hele thema, samen dingen maken met elkaar. De Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen... is heel tevreden over het thema van de festiviteiten... zegt Sylvia Hurreman, bestuurslid van de Bond. Op de eerste plaats vond ik het thema mooi...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 En hoeveel het allemaal gaat kosten, laat Hans Weijers in het midden. Ik weet het niet, het moet genoeg zijn om al deze dingen goed, succesvol, maar wel sober te laten verlopen. Er vinden nog veel meer festiviteiten plaats, maar die worden door de lokale Oranje Verenigingen georganiseerd. En ook in de stad Amsterdam wordt het feest. Woensdag geeft burgemeester Van der Laan een toelichting op de feesten in de hoofdstad. En intussen kunt u op onze website natuurlijk kijken naar al die elementen... die vanmiddag zijn aangekondigd voor dat feest op 26 april en op 30 april. En wij doen een oproep voor mensen die zich hebben aangemeld bij uw provincie... als u bij die inhuldiging van prins Willem-Alexander... in de nieuwe kerk aanwezig wilt zijn. Al die informatie op onze site NMS.nl. .no. Het is een spannende race, en nog steeds in Italië. Een race tussen de centrum-linkse Berzani en zijn opponent Berlusconi. Het tellen van de stemmen uit de verschillende regio's is in volle gang. Eh, partito de, PD ehm, al 25,1%, sì. Movimento 5 Stelle secondo partito al 24,7%, PDL al 23,2%, Lega Nord al eh, 4... En al die stemmen worden geteld en bijgehouden en daar kun je uit afleiden dat Berzani zeker lijkt van een meerderheid in de Kamer, vergelijkbaar met onze Tweede Kamer. Maar de Senaat zou wel eens kunnen gaan naar, ja daar is hij weer, Silvio Berlusconi. In Rome, Korsbreds, Rob Zouwberg is nog steeds zo spannend, Rob. Ja, uh, schrijft die man nooit af Berlusconi en dat blijkt toch ook nu weer. Uh, we begonnen natuurlijk vanmiddag uh, te melden dat, dat, uh, dat de socialisten erdoor waren met een coalitie. Dat die Bersani kon gaan regeren en waarschijnlijk de nieuwe premier van Italië wordt. Maar daar zijn ineens de problemen in de Senaat. Daar is echt een nek aan nek race aan de gang. En daar kan, daar kan uh, uh, centrum rechts, dus van Berlusconi. Maar ook met die protestbeweging uh, van Bette Grillo daar in het midden, de grootste worden. Dat betekent dat ze ieder voorstel van wat er vanuit de toekomstige, hypothetische regering... van Bersani komt kunnen gaan torpederen. En dat maakt het land. ja Dat kan je op voorhand al zeggen. Eigenlijk onbestuurbaar. Ik ben op dit moment bij de zetel... van de socialisten, waar echt een grote overwinning... gevierd had moeten worden vanavond. Nou, hier wordt al gesproken, hou je vast in... over nieuwe verkiezingen. W Wanneer worden nieuwe verkiezingen... uitgeschreven als er inderdaad helemaal niet meer blijkt... dat die formatie ergens toe gaat leiden? Ja... Dan kan het kan heel snel gaan. Ik denk dat Bersani het wel graag wil gaan proberen. Maar ja, als ieder voorstel dat hij zal doen voor meer bezuinigingen, meer hervormingen... ...op de lijn van Brussel blijven zitten, getorpedeerd wordt daar in die senaat... ...en dan wordt het voor hen echt onmogelijk natuurlijk om een regering te gaan leiden... ...dan wordt de chaos hier, en die is al groot, natuurlijk nog weer veel groter. Want kijken naar centrum links, naar Berzani. Hebben we nog geen overwinningsspeech gezien of uh, signalen die daarop gaan duiden? Nog geen reacties? Nee, want ik sta hier dus in, in, in, in een paleis hier aan, aan de rand van, van het centrum. Waar Berzani dus een overwinning had willen vieren. Ik probeerde net de lift naar beneden te nemen. En daar zitten ze allemaal beneden, die hele partij op. Ze zijn op dit moment echt heel druk met elkaar aan het vergaderen. Ik denk dat ze zelf... Ook nog niet heel goed weten met welke boodschap ze naar buiten zullen komen. Ja, we hebben gewonnen, maar kunnen we ook een regering gaan vormen? Kijk, ja, dat wordt echt de grote vraag vanavond. Want de verwachting was natuurlijk, Rob, dat eh, Bersani met zijn centrum partij linkse partijen... zaken zou moeten gaan doen met de eh, gewezen premier Monti... om daar eh, een coalitie mee te ja. kunnen vormen. Maar Monti, die zien we niet meer terug. Ja, Monti is totaal verdwenen en als er één verliezer valt aan te wijzen vandaag meestal dat Monti uh, de vraag is zelfs voor de Kamer, hè, voor het gewoon, zeg maar, de tweede Kamer hier in Italië, of hij wel de kiesdrempel met zijn coalitie uh, uh, zal halen. Dus als Bersani al dacht, ik kan leunen op die steun van Monti met die centrumpartijen, dat uh, maakt mijn regering stabiel. Nou, die droom komt bedrogen uit, want nogmaals, de kans is dat hij die Kamer misschien geen eens haalt. Een we, we, uur geleden spraken we met de econoom Berzeski. Die zei: Wat zo belangrijk is voor Europa uh, en voor de financiële markt, is een stabiele regering. Een, een rust daar aan het firmament van de politiek in Rome. Maar uh, deze uitslagen wijzen daar niet op. Nee, deze uitslagen wijzen op een bord spaghetti waar de eindjes niet meer aan elkaar te knallen vallen. En je zag dat ook onmiddellijk op de beurs. De beurs in Milaan reageerde vanmiddag bij de eerste exit polls heel rustig. Maar is daarna ontzettend gaan rommelen en onrustig gaan worden. Want zij zien hetzelfde wat wij nu verwoorden. Het wordt een hele moeilijke periode. Wanneer zijn de uitslagen definitief op? Morgen weten we alles 100% zeker. Tot dan. Hoi. De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar het schandaal met paardenvlees. En dat gaan ze financieel ondersteunen. Het hoogtepunt was een half uur geleden. Hoe is het nu met uh, de nabijen van de avondfieler? Dennis Moore. Nou Tim, het gaat heel snel de goede kant op met het aantal files. Er staan er nog maar 11, 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Uh, ze lossen dus rap op. Um, dit zijn even de plekken met de meeste vertraging. Vier files, uh, die allemaal een lengte hebben van 5 kilometer. Bij Amsterdam, aan de zuidkant van de stad op de A10... richting Amersfoort, staat tussen knooppunt de Nieuwe Meer... en het Amsterdam Business Park 5 kilometer. En datzelfde geldt voor de A16 dus. Richting Breda voor de Moedijkbrug A. 28 Utrecht Volle tussen Soesterberg en Leusden. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Heteren en het Knopenteewijk. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Zo so incredible, Ilse de Langen. Hoorde ik daar nou een banjo op de achtergrond? Lekker dat getokkel tussen de elektrische gitaar. De NAM houdt wel vaker bijeenkomsten als er ergens naar gas geboord gaat worden. Maar zo druk als vandaag is het niet vaak. Na de recente aardbevingen hebben veel mensen vragen. En dus komt men massaal naar Café de Steenkroeg in Veendam. En daar is ook Colette van Nune. <tied> Het is echt erg druk in het caféetje in Veendam. Normaal komen er 30, 40 mensen af op een informatiebijeenkomst van de NAM als er weer aardgasboringen worden aangekondigd. Maar nu heb ik er toch in het uurtje dat ik er ben al zeker 100 mensen binnen en buiten zien lopen. En een van hen is Bernard Stikvoort. Hij behartigt de belangen van de dorpsbewoners. Het Dorpenbeheerteam, daar is hij van. Ja, wat, wat, wat er ook meespeelt is dat de aardgaswinning niet het enige, uh, de enigste ondergrondsactiviteit is. In ons gebied wordt ook zout gewonnen en magnesiumzout. En uh, cumulatief, dus al die uh, oorzaken bij elkaar opgeteld, krijg je uh, een bodemdaling, wat voorspeld is door het bureau Arcades onder andere, van meer dan een halve meter. En dat is heel wat anders dan ze twee centimeter waar de nam van uitgaat. En dat er geen aardbevingen zullen ontstaan, dat geloof ik eigenlijk niet. Want in Slochteren hebben ze destijds ook gezegd: er is geen bodemdaling, er komen geen aardbevingen. En nu hebben ze het over aardbevingen met een magnitude van vijf. Maar jullie probleem is natuurlijk: hoe ga je nou aantonen waar het door komt? Komt het door het gas, de zoutwinning of de zachte veengrond? Je kunt het gewoon, je weet het niet. Hè? En dat is dus het probleem waar de bewoners bestaan. Als er, graal, als er schade gaat ontstaan aan privé-eigendommen, bij wie moet je zijn? Ja. De NAM die zal zeggen: het komt niet door ons, want wij zijn tien jaar terug al gestopt. Het moet bij de AXO zijn. Axel zegt nee, het is de niet in verband met het aardgasbuffer waar die ligt. En die zegt nee, je moet naar Netmacht vanwege de magnesiumzoutwinning. Dus inderdaad, je wordt van Dus Er is maar één partij die in mijn beleving en in onze beleving aansprakelijk zou moeten worden gesteld voor de schade. En dat is het staatstoezicht op de mijnen. Want die hebben voor al die ondergrondse activiteiten een concessie afgegeven. Staatstoezicht op de mijnen. Met andere woorden, de regering moet uiteindelijk met de schadevergoeding komen, mocht dat nodig zijn. De regering is de partij die de concessies verleent om hier uit de ondergrond zout of grondstoffen te winnen. En die is dan ook als partij, denk ik, als enigste aansprakelijk. Woont u in een uh, oud huis? Meneer? Ons huis is van 1908. Dus dat is ook wel kwetsbaar, hè? Want dat bleek ook uit zo'n rapport van Arcadis over die verzakkingen in de grond. Ja, er staan veel oude huizen. Ja, daar gebeurt wel eens wat mee. Die, uh, daar komt wel eens een scheurtje in. Momenteel nog niet. Nee, het probleem is die zoutwinning, die, die aardgaswinning, magnesiumwinning. dat vindt allemaal plaats op een diepte van drie kilometer in diepte. Dieper. Ja, daar kun je niet tegen funderen. En dus er zal er nog wel even worden doorgepraat daar in Veendam. De Europese ministers van Landbouw vergaderen op, dit, vergaderen op dit moment in Brussel over de paardenvleesaffaire. Ze spreken ook met Eurocommissaris Tonio Borg, verantwoordelijk voor voedselveiligheid. Brussel zal de landen op korte termijn deels financieel bijstaan bij het versterken van hun controles op vlees, zegt de Eurocommissaris tegen ons correspondent Tijn Sade. Euro Commissaris Tony o Borg, u gaat zo meteen uh, de raad van ministers toespreken over uh, paardenvlees. What exactly are you going to propose, uh, the ministers? No, we hebben al proposed the surveillance actions and uh, inspection actions. Of course, the enforcement remains a matter of the member states. We do not need new legislation on this particular incident. We already have the legislation, the enforcement in the hands of the member states. De wetgeving als het gaat om voedselveiligheid en om het labelen, etiketteren, dat is er in de Europese Unie allang. Het opsporen van gevallen van fraude en inspectie, dat is een taak van de lidstaten zelf. But we are helping the member states in the enforcement of what we already have. We are going to co-finance up to 75% inspections... Over een periode van 30 dagen, both as regards the animal species of the meat products. Een kwart van de inspectieacties die nu uh, zullen worden ingezet, zal worden gecofinancierd door de Europese Unie. En dit alles moet dan resulteren in een beter plaatje van wat er gebeurd is, dat we precies in kaart brengen hoe dit kon gebeuren en hoe het in de toekomst kan worden voorkomen. Um, this... Hopelijk zal we'll het resulteren in een beter beeld van wat er nu gebeurt. right feit dat er een wet is, betekent dat iemand op een bepaald moment in breach of it on, on some tijd moment in time. We kunnen natuurlijk met wetgeving nog niet garanderen dat er nergens meer wordt gefraudeerd, dat nergens de wet meer wordt overtreden. We hebben een wet tegen robbery, en burglary. Dat betekent niet dat er geen no misbruik en no geen burgelys zal zijn. De waarheid als een koe, al dus eurocommissaris Borg van voedselveiligheid. Resultaten van het overleg zullen pas later vanavond bekend worden. Het nieuws daarover dus morgenochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Een tegenslag van Julio Potsch, de Argentijns-Nederlandse ex-piloot... mag zijn proces niet in vrijheid afwachten. Potsch zit al meer dan drie jaar in voorarrest op verdenking van meewerken aan de dodenvluchten in Argentinië... eind jaren 70, begin jaren 80. Het proces begon in november. Vorige week mocht Potsch eindelijk zelf het woord doen. Kees Helenbaas onze correspondent, volgt deze zaak voor ons. Kees, was eigenlijk wel een reële kans voor Potsch? Nou ja, er was in ieder geval wel enige hoop. Uh, zeker bij Poortje zelf en, en bij zijn familie en, en vrienden. En ja, na dat verweer wat hij eindelijk mocht uh, voeren... wat volgens hun heel erg goed was verlopen... en dan was er natuurlijk nog ook de, de verbale steun... van het ministerie van Buitenlandse Zaken... Die bij monden van minister Timmermans had gezegd... dat ze dat verzoek om vrijlating om humanitaire redenen steunde. Maar goed, als je met juristen sprak in, in Argentinië... dan gaven ze Potsch toch eigenlijk heel weinig kans voor wat dat betreft. Heeft de rechter wel in zijn motivering aangegeven waarom hij dat verzoek had afgewezen? Ja, de rechters die hebben gezegd dat uh, nou ja, in de eerste plaats nog een keer onderstreept... dat Julio Potsch wordt beschuldigd van ernstige misdrijven tegen de menselijkheid... Um, de rechters zeggen dat ze simpelweg niet vooruit kunnen lopen op hun oordeel... voordat ze een definitief vonnis gaan uh, vellen. Uh, hem nu in voorlopige vrijheid uh, stellen, dat zou dus een soort positiebepaling kunnen betekenen. Uh, of dat zou zo kunnen worden uitgelegd. Wat is dus positiebepaling? Eigenlijk... Hoe bedoel je dat? Nou ja, als ze hem nu in vrijheid zouden stellen... dan zou dat kunnen worden uitgelegd als dat ze Potsch misschien toch niet zo schuldig achten. Dus dat risico willen ze niet lopen. Ze zeggen van, nou ja, de, de aanklager moet nog aan het woord komen. Uh, er komen nog allerlei getuigen aan het woord. Uh, dus pas aan het eind van dat hele traject gaan we ons oordeel vellen. En als we hem nu al in vrijheid zouden stellen... zou dat kunnen betekenen dat mensen denken dat we hem toch minder schuldig achten. Dus zeggen zij, hebben we geen andere mogelijkheid dan hem op dezelfde manier in voorarrest te houden als al die andere aangeklaagden in dit proces. Heeft Potsch al gereageerd? Heb je iets gehoord van zijn advocaat? Ja, zijn advocaat die reageert eigenlijk uh, gelaten. Hij zag het al een beetje aankomen toen we hem vorige week spraken, toen hij die aanvraag uh, indiende. Toen schatte hij eigenlijk de mogelijkheid niet hoger in dan, dan 10%. Hij had dit wel zien aankomen, ja. ja. Hoe lang kan het nog duren voordat er een uitspraak is in deze zaak met betrekking tot Potsch? Nou ja, formeel wordt er gesproken over uh, twee jaar. Je, je moet je voorstellen, er zijn nog zeker 700 getuigen die, uh, die de revue moeten passeren. Dan hebben de aanklagers, uh, die komen opnieuw aan het woord. Dan mag uh, de advocaat van Potje nog een keer reageren. Dan de aanklagers weer een keer. Uh, dus formeel hebben we het over twee jaar. Maar heel waarschijnlijk is dat het misschien wel drie jaar gaat duren. Zo, en wat zijn de omstandigheden in de gevangenis in Buenos Aires waar Potje op dit moment zit? Nou ja, hij zit in een apart regime samen met uh, tientallen andere uh, ex-militairen. Uh, ze zitten niet uh, bij de gewone criminelen, om het maar zo uit te drukken. Ze zitten in aparte barakken. Uh, dus het, zijn, het gaat niet om, om donkere cellen met, met ratten en kakkerlakken. Uh, het, is, het is redelijk uh, goed voorzien. Maar ja, het blijft natuurlijk geen pretje om daar te moeten zitten. En blijft de gevangenis. In afwachting dus van de uitspraak moet hij achter de tralies blijven. Julio Pots, de ex piloot Kees Elenbaas, dankjewel. En dat brengt ons bij het eind van dit NOS Radio 1-journaal. Klaar zit in Capelle aan IJssel. Joost Eerpans met avondspits. Ga je lekker dromen over ons land? Uh, ga je, je lekker laten inspireren voor onze koning? Ja. Het is mooi, Tim, dat, die, dat inderdaad die gedachte van, uh, van onze nieuwe koning... Dat die, dat die werd bekendgemaakt nadat wij deze stelling hadden bedacht vanmiddag. En het komt natuurlijk wel uh, behoorlijk in elkaars buurt. Ik ga inderdaad praten over klagerig Nederland. Uh, je, je weet, bij ons gaat af en toe ook hier het riool open bij avondspits. komt Zal... van alles binnen. Kan je gewoon zeggen, de, dat maakt ook niet uit. Dat, dat is, ook, dat is het gewoon in, uh, in Belradio. Het is niet zo lang geleden dat ik die stelling had... van mensen die op wintersport gaan... mogen niet klagen over de crisis. Misschien herinner je dat. Of het was op vrijdag, dan was het met Bert. Um, maar als je er langer over nadenkt... dan kun je toch wel zeggen dat we een heel klagerig volkje zijn. Uh, dan kun je ook zeggen... zou dat nou moeten juist in deze tijd vanwege de crisis... of moeten we juist de zaak omkeren en zeggen... juist vanwege de crisis... zouden we wat meer aan Calvin moeten uh, denken... en zou je kunnen zeggen... we moeten niet klagen, maar dragen... Dat is mijn motto voor deze avondspits. Zou ook een mooie voor de nieuwe koning zijn, misschien. Misschien wel voor ons heel land. Het nieuwe motto voor Nederland: niet klagen, maar dragen. En daar ga ik over doorzagen. En daar gaan we elkaar eens even goed over doorzagen. Mensen die zeggen: joh, ik hou van klagen. Het lucht mij op. Ik heb er wat aan. Bel me alsjeblieft. Maar als je zegt: ben het met je eens, we zouden het minder moeten doen. Of, uh, of juist doen we te weinig. Geef uw oordeel maar hier bij avondspits van WNL. Ik zal er niet over klagen. De, de alle uitspraken, alle reacties zijn mij even lief. Mits het bij het betamelijke Blijft Tim. Dus ik zeg: bel uw reactie door op 0800 1121. En graag ook op Twitter met hashtag eens of hashtag oneens. Niet klagen maar dragen, dat is hem. De stelling in avondspits direct voor u klaarstaat het na het nieuws. Tot zo. Radio 1: Het NOS-journaal. Bijna 13.000 veroordeelden lopen vrij rond... terwijl ze eigenlijk in de gevangenis moeten zitten. De meesten konden hun proces in vrijheid afwachten... en waren onvindbaar na de veroordeling. Vaak kregen ze straffen van minder dan drie maanden. Minister Opstelten en staatssecretaris Teve willen de kwestie aanpakken. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen van 12 en 8 maanden geëist... tegen twee verdachten die tijdens de rellen in Haren in september... een auto in brand zouden hebben gestoken. Het zijn de hoogste strafeisen in de zaak tot nu toe... Eerder werden alleen werkstraffen geëist. En bij de parlementsverkiezingen in Italië... heeft de centrum-linkse coalitie van Pierluigi Bersani volgens Exitpols gewonnen. Het blok zou de meeste zetels in de Kamer krijgen. Uit de eerste tellingen blijkt echter dat oud-premier Berlusconi... in de Senaat aan kop gaat. De toekenning van de zetels gebeurt via een ingewikkelde methode. En dat zijn hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef... Bewolking en nog wat neerslag. In het westen van het land motregen. In het zuidoosten nog wat lichte sneeuw of natte sneeuw. Die neerslag trekt de komende uren geleidelijk aan weg. En dan wordt het vannacht op de meeste plaatsen droog. Het kan wat nevelig worden. In het zuidoosten minimum temperaturen van min 1. Daar kan het lokaal ook nog glad zijn of worden. En in de rest van het land liggen de minima net boven het vriespunt. Morgen wordt het 3 tot 5 graden. Bewolking overheerst misschien hier en daar eventjes wat zon. Maar het mag nog geen naam hebben. Ook woensdag overigens niet. Met een wind nog steeds in de noordoosten. Hoek. Vanaf donderdag gaat het weer wel wat veranderen. Dan is er overdag ruimte voor de zon met temperaturen van een graad of zes. In de nacht liggen de minima nog steeds rond het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een handjevol files op de A10 aan de zuidkant van Amsterdam... in de richting van Amersfoort. Tussen knoppen de Nieuwe Meer en Amstel Business Park. De meeste vertraging nog, daar staat vijf kilometer. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda... staat voor de brug bij Gorkum drie kilometer. Dit is Radio 1, WNL, avondspits, Joost Eerdmans. Niet klagen, maar dragen. Verkeer van rechts in de vlotste avondspits van Nederland. Bel WNL, 0800 1121. Goedenavond, wanneer heeft u voor het laatst iemand een compliment gegeven... We lijken onszelf te begraven in geklaag en onvrede. De 50-plus-partij lijkt alle wrevel momenteel wel het beste te symboliseren. En ook de ingezonden brieven in de kranten en in de reacties onder de nieuwsberichten op internet spreken boekdelen. We zijn allemaal een Henk en Ingrid aan het worden. Eigenlijk gaan we heel slecht om met de crisis. Ons schip gaat klagen ten onder, maar de beste stuurlui die staan aan de wal luid te schreeuwen. Tijd dat ze aan boord komen. Tijd dat we ons iets volwassener gaan gedragen. Niet klagen dus, maar dragen. Wel WNL 0800 1121. Goedenavond en welkom op deze maandagavond, 25 februari. Het is weer half zeven geweest. Het is weer avondspitstijd van WNL. Kijk, er is genoeg te klagen natuurlijk over eierfraude of paardenvlees. Maar de vraag is, moet je ook altijd klagen? Dat is eigenlijk mijn, mijn vraag aan u. Kijk, ik zie bijvoorbeeld, als je een voorbeeld neemt... de verkeersagressie. neemt enorm toe. Ik bedoel, het is bijna dat, zover dat iedereen... een uh, verkeersagentje aan het spelen is op, op straat. Um, en in het verkeer. Maar laat dat eens lopen. Wees gewoon eens een keer uh, niet degene die de andere de les leest. En dat moet ik misschien als eerste niet zeggen... want ik lees nogal vaak de les. Maar het gaat erom dat we in dat kader minder gaan klagen... en meer gaan dragen, meer gaan doen of slikken en niet altijd erop eh, gaan reageren. Maar wat ik wel wil, is dat u op mij gaat reageren. Want is het eh, iets wat u ook vindt? Minder klagen, meer dragen? Of bent u het er niet mee eens? U kunt inbellen. 0800 1121. Bart Nieman zegt, de klagen is gezond. Als de verhouding klopt, 25% klagen en 75% bezig met oplossingen. Die is ermee oneens. Ik vind het al mooi geformuleerd. Um, Mark Westendorf zegt: Eerdmans, min of meer mee eens. Niet klagen, maar positief blijven. Denk in mogelijkheden. Ja, we zijn bijna aan het tjaka aan het doen. Richard Kruk zegt: Eens, ik ben helemaal klaar met de azijnpissers. We gaan naar de eerste beller. Uh, die zit op lijn 1, heet Mark Thijsselink en komt uit Kuik. Goedenavond, Mark. Hey, goedenavond. Goedenavond. Ja, nou, ik ben het uh, volledig met de stelling eens. Ik denk dat we uh, gewoon zelf het goede voorbeeld moeten geven. En niet overal op moeten gaan bezuinigen. Uh, als we dat uh, zelf ook gaan doen vanuit uh... De regering, dan kunnen we net zo goed met z'n allen thuis gaan zitten en de sleutel weggooien. Dus ik denk dat we zelf het goede voorbeeld moeten geven. Dat we gewoon flink uit moeten pakken met z'n allen. Ja. Flink geld uit moeten geven. En op die manier de economie weer een beetje positief ja. kunnen stimuleren. Ja. Ja. Mark, jij klinkt als een 50-minner. Dat klopt. Dat klopt. Uh, vind je dat de 50 plussen te veel zeuren? Nou, ik weet niet. Ik denk dat... Uh, of, of het dan nou is specifiek de 50-plus? Ik weet niet waar je ze dan precies op doelt. Maar uh, waarschijnlijk bedoel je dan met de mensen die bang zijn voor hun pensioen? Ja. Uh, ik, denk, ik denk dat sowieso uh, voornamelijk mensen veel te veel zeuren. Want als we heel reëel bekijken, mensen creëren vaak op dit moment een beetje hun eigen probleem: dat ze geen geld uitgeven en iedereen klaagt maar. Maar ondertussen gaan we met z'n allen gezellig in een negatieve spiraal. Ja. Dus als je biedt mensen, doe eens wat positiever, ga eens gewoon naar de winkel, koop iets. Laat eens een keer een aannemer langskomen. Geef eens wat geld uit. Dan ja. gaat het straks allemaal met ons allemaal weer beter. Mark, goed, uh, goede, goede opdracht aan, aan ons allen. Dankjewel, Mark Thijsling. Je moet het geld natuurlijk wel hebben, zeg ik erbij. Dan kun je die woorden waarmaken. Mijn opdracht zegt, uh, zegt Mark eigenlijk aan ons. Wees wat positiever en, en, en uh, klaag wat minder. Ja, Ik zeg niet klagen, maar dragen. Alex Klein zometeen is aan de lijn. En daarna ook onze trendhorstje Richard Lamp. Uh, eerst nog even uw bellers. Want Jan Kool is er bijvoorbeeld helemaal niet mee eens. Jan Kolen. Goedenavond Joost. Dag Jan. Ja, ja, luister eens, door omstandigheden heb ik, ben, ik ben alleen, heb ik de hele dag de radio aan. En daar heb ik tot zes, zeven keer toe gehoord dat uh, het opperhoofd van Philips over 2 12 2 3 tiende miljoen ontvangen heeft. Nou ja, dan kun je wel zeggen, niet klagen, maar dragen. Ja. Maar daar heb ik het dan toch een beetje moeilijk mee met zo'n zo verhaal. Vooral als en zes keer per dag door je huiskamer... Uh, nee Jan, dat ben ik met je eens. Maar we zijn ook wel in staat om iedereen die ook maar enigszins... met een hoofdje boven ergens iets van het maaiveld uitkomt... of iets meer verdient, daar gaat hij er ook wel finaal af, hè? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Gelukkig hoef ik het niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen die echt moeten krabben... en, en een alleenstaande vrouw met twee kinderen... die zijn kinderen ook graag netjes op school heeft zitten... en, en daar echt niet voor elkaar krijgt als die mm. dan s morgens Onder het aardappelskild is zo'n bericht hoort van... 2, drie, miljoen. miljoen zegt hij mevrouw. Hoe zit de wereld dan in elkaar? Ja, op zijn kop. Jan Kolen, bedankt. Ja. Je bent het niet mee eens. Niet klagen, maar dragen, zeg ik. 0800 1121. Robert uit Groningen. Hé, heer, Robert. Hey, ik ben het volledig eens met je stelling. Ja. Uh, ik wil er wel een nuance in aanbrengen. Er zijn natuurlijk dingen waar we niks aan kunnen doen. Uh, een hele crisis die... Mijn inziens is veroorzaakt door slecht management van banken. Ja, ja daar mogen we best even over klagen, vind ik. Daar mogen we best even wat over zeggen. Maar mm -hmm. ah, ik ben het met een je eens. Ik was ook van de week of twee week tussen de te kijken. En toen waren ze bij een paar, ik dacht 65-plussers op bezoek. Die gingen inderdaad in de maand 60 euro op hun pensioen erop achterhalen. Denk ik van ja, wat was... is nou 60 euro? Waar, waar gaan we moeilijk over doen? Ja, dat kan voor hen natuurlijk het hele grote verschil maken tussen wat ze altijd aan het doen waren en, en nu. Maar goed, dat, dat is moeilijk in te schatten per, per huishouden. Vind jij, denk je Robert, zijn we meer gaan klagen? Is dat jouw analyse? Uh, nee, lastig. Ik, ik, ik denk dat het zo lijkt dat het niet zo is. Uh, maar dat het zo lijkt dat we alles veel sneller horen. Want als er nu ergens iets gebeurt... Ja. Dan staat het nog voor dat mensen het zeg maar zelf weten op Twitter, op Facebook en dan gaat dat heel snel rond. Ja. Uh, en hebben we dus ook overal maar een mening over. Nou precies. Tot tientellen is er ook niet meer bij, hè? Dat, dat, nee. Denk ik. Ja. Robert, en, ja, zeg ook maar. Op, ja? Nee, zeg maar. Ja, ook over het verkeer wat je zei. Ik, bedoel, ik zit nu in de auto en zodra iemand een ja. keer uh, te veel naar links of naar rechts valt, dan is het gelijk toetremmen met licht te zijn. Ja, dat is wel af en toe. Weet je, er is altijd vaak een reden waarom iets gebeurt. Een auto staat verkeerd geparkeerd, je denkt wat is er aan de hand, maar je kunt je er heel erg over opwinden. Totdat je drie seconden later ontdekt dat iemand ja, even aan de zijkant moest staan omdat er iemand net even niet kon uitstappen of zoiets. Eh, we zijn echt het geduld verloren. En daar hoor ik zelf ook bij, dat, ja. merk, je, dat merk je ook aan jezelf. Ja, ja absoluut. Robert, we hebben even gesproken. Dankjewel. Uh, uit Groningen kom je. Merci voor het bellen. 0800 Ik zeg niet klagen, maar dragen. Bent u daarmee eens? Zo so ja, vindt u dat we meer of te veel klagen of juist te weinig? Lucht het u op om een beetje te klagen? Ik hoor het graag op 0800 En het twitteradres staat ook open hoor. Hashtag eens, hashtag oneens. Frank Nieuwenhuis zegt eens met geklagen over de crisis komen we niet verder. Schouders eronder en aanpakken. Hans Baas zegt ook eens broekrim aantrekken, armen uit de mouwen en werken aan de toekomst. Nou, iedereen heeft hier de beste voornemens, moet ik zeggen. Uh, Wim van Kooten uh, zegt, Eerdmans, je kan hem ook ombouwen naar niet graaien en kraaien. En Hans Meekam zegt, zonder klagers krijg je geen verbetering. Dus die is ermee oneens. Kijk, zo kijk je, je kunt ook tegenaan kijken. Ik ga eens even naar onze trendwatcher. Hij heet Richard Lamp. Uh, goedenavond, Richard. Ja, goedenavond, Joost. Ik ken jou als een positief Richard. En <lacht> uh, daarom uh, hoef ik het jou denk ik niet te vragen, maar toch even niet klagen, maar dragen. Ja, nou, ik moet je eerlijk zeggen, juist omdat ik misschien wel zo positief ben, wil ik eigenlijk een stapje verder gaan. Want je kan zeggen van ja, eh, niet klagen, maar dragen. Dat heeft iets passiefs, zo van laat het maar nou ja. over je heen komen. Ja, ja. Maar je moet het gewoon aanpakken natuurlijk. Ik bedoel, je moet niet gaan zitten wachten tot het ja, over je heen komt. Het rijmt niet zo lekker. Nee, dat snap ik. En ik weet zelfs, hè, je hebt eigenlijk niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Dat is eigenlijk de volledige. Is die maar van, van Kofheim zelf? Afgehaald. Of is die van, van wie komt die? Uit de kerk? Die komt uit de kerk, ja. Ja, precies. Hé hey Richard, heeft het, laat ik het toch even vragen. Heeft het zin om te klagen? Nou, misschien lucht het in eerste instantie even heel kort op. Hè? En Dat heb je ook wel eens als je met ik, van je hoofd stoot. Dan is het best lekker om even <laughs> nou, een beetje tekeer te gaan, zou ik maar zeggen. Maar daarna zou je gewoon weer door moeten. En dat zie je nu ook met de recessie of met de verkeerssituaties of wat dan ook. Even klagen kan best, maar daarna zou je moeten aanpakken. En dan zou je zelf moeten kijken, en ik denk dat daar een beetje de crux zit... Ja. van wat kan je nou zelf veranderen... In, in jouw directe omgeving, om het een beetje naar je zin te krijgen. Maar goed, er wordt getwitterd nu Peter bijvoorbeeld die zegt... hoe kan je nou klagen als je wordt uitgekleed... en de politieke lui die zich alleen maar verrijken. Zo ja. denken veel mensen. Ja, dat is inderdaad heel moeilijk en ook heel terecht dat mensen daarop reageren. En de transparantie van het hele internet heeft laten zien de afgelopen jaren... dat en in Den Haag, en bij pensioenfonds, en verzekeraars, en banken... Ja. en noem het allemaal op woningcorporaties... Er zijn heel veel misstanden naar boven gekomen. En als je dan ziet hè, dat bij wijze van spreken... Weet ik van wat, hè, een bestuurder gaat heel luxe uit eten... en teruggerekend is dat vier maanden huur... die iemand moet betalen die ja. in, in een, in een ja. huis zit. Ja, dan is het logisch dat mensen zeggen... ja, daar kan ik niet tegen opwerken. Het wordt wel heel makkelijk gemaakt om te klagen. Ja, er is ook echt wel wat te klagen. En het lastige is alleen, er moeten twee dingen natuurlijk gebeuren. Die misstanden moeten verdwijnen, maar nou heel langzamerhand zie je, ook met de overreactie, met, met de short van uh, SNS en dergelijke, mm. uh, dat er toch uh, naar gekeken wordt. Veel wat gebeurt eigenlijk allemaal onder ons heen. Maar ja, daarnaast zal je toch zelf moeten aanpakken. Precies. Nou, we gaan zo verder praten als het mag, yep. Richard. Yep. Uh, ondertussen heeft mijn eindredacteur bekendgemaakt dat de uitspraak niet klagen, maar dragen uh, en bidden, zei je, om kracht. Uh, die komt van Nicolaas Beets. Dat is even dat u het ook, dat u het ook weet. Hein Geven het Eén stel je zegeningen levert meer op om te beginnen met een vrolijk gevoel. Niet klagen, maar dragen. Er komt veel binnen, vind ik mooi. En dat zegt onder andere Rogier Schelen. Die komt hier uit Capelle aan Goedenavond, Rogier. Ja, goedenavond, Joost. Uh, ik was het oneens met de stelling. En als volgt, kijk, het is allemaal natuurlijk mooi en aardig... maar je kan alleen maar dragen en je lot zelf verbeteren... als je er ook wat aan kan doen. Ja. En... In het leven in Nederland is het zo dat alles al is geoverreguleerd. En je hebt het over agressie in het verkeer, ga zo maar door. Ja. Maar je moet je aan allerlei regels, het wordt alleen maar meer en meer en meer. Dus je kan je lot steeds minder goed bepalen voor jezelf. Maar eigenlijk, ja, kijk Jan, ja. maar Rogier, kijk, ik ben, ik bedoel, ik presenteer avondspitsen. Dat staat bol van de dingen waar we over ons over opwinden en over klagen en, en, en, en terecht of niet. Uh, wil niet zeggen dat er niets te klagen valt, maar mijn stelling is, we zouden het minder moeten doen. Ja, nee, oké, okay. maar je zou dus minder moeten klagen, maar dan moet je alles maar accepteren, terwijl je er niet achter staat. Dat is natuurlijk een dilemma. Nou, ja, Door, is, ja, Ik ja. kan achter heel veel regels en wetten kan ik niet achter staan. En, en dan moet je daar dus wel aan meedoen. Ja, of je gaat de politiek en je maakt er iets positiefs van, het ja, geklagen zet je ja, om okay. in energie. Dat zijn er dan, zijn er dan 150 in de uh, Tweede Kamer, maar daar kan ik toch niet bij komen. Ja, dat toch? is niet een goed begin, denk ik, Rogier. Ja. Ik, ik, ik doe heel veel voor mezelf, dat mag je gerust weten en ik doe ook heel erg mijn best, maar bepaalde dingen zijn niet haalbaar, dat is eerlijk als eerlijk. Oké, okay, dan moet je ambities bijstellen. Nee, eens, maar dan moet je de kleine omgeving, hè, wat al gezegd wordt, kleine omgeving, ja. Richard zei het eigenlijk ook. En, probeer het, probeer, en voor die crisis ja. ben ik het met je eens hoor, ja. daar moet je positiever zijn, want je kan wel continu over doormekkeren, maar ik ja, ja. dat je met z'n allen daar positief zijn. Ja, dat okay. vind ik wel. Gero Gier, dankjewel uit Capelle merci. Marian, Marian Kop uit Oude Pekelaan. Ja, goedenavond. Hoi. Nou, ik, uh, wat de stelling betreft ja, vind ik een beetje moeilijk. Maar ja. ik zeg altijd maar, klagers geen nood en pochers geen brood. En daar wil ik dan nog even dit mee zeggen, dat de, met name de 65 en de 60-plussers, en daarboven, die hebben geleerd met geld om te gaan. Want mm -hmm. dit zijn de mensen die nou net niet klagen. Die klagen, en dat zijn dus sorry, wie zijn de groep? Nou, dat is juist de groep van 60 en 65-plussers. Die hebben vroeger geleerd om met geld om te gaan. Maar die klagen het minst, zegt u? Die klagen het minste, want die weten hoe ze ermee om moeten gaan. En die zetten de tering naar de nering. Kijk, daar kunnen we dus wat van leren. Nou, dat denk ik wel. En dat hebben de, heel veel hebben dat niet geleerd. Vandaar dat alweer heel veel gasten gewoon met een enorme schuldenberg zitten. Juist, maar. En dan heb ik het niet over de hypotheken, maar gewoon over wat ze allemaal maar uitgeven. Terwijl, oh, flauwekul, wat niet allemaal echt nodig is. Juist, ja, goed. En, nee, prima. Is, dus, daar, ja, het is een lijn. Ik, ik weet niet of ik hem deel. Want ik, ik vind het eerlijk gezegd dat, dat, dat er overal door ouderen meer geklaagd wordt dan door jongeren. Dat, dat zou ja, bijna nou, ook. Ja. Dat zou mijn ik stelling ook kunnen geen zijn. Ik heb last van, maar goed, dat is een ander verhaal. Wat zegt u? Ik heb daar geen last van. Ik u, zeg maar dat is een ander verhaal. U klaagt nooit. Nee, waarom zou ik klagen? Geen idee. Ja, misschien ja, hou houden... ik. ook niet. Nee, nou, dan is ik het goede bedoel... zaak. Dan is het een goede zaak. Ja, dan... ik, ben, ik ben 70, dus uh, ik weet wel hoe, hoe het geweest is. Oké. Okay. Marianne Kop, dank u zeer uit Oude Pekela. Oh, u wilde nog even, en toen uh, heb ik u weggedrukt, als u nog wil laten weten. 0800 maar er wordt voldoende gebeld. Mocht u in gesprek dan krijgen, dan zijn we in, uh, in gesprek, zoals dat heet. En uh, u kunt blijven bellen. Over een paar minuten nog een keer proberen. Peter zit voor u klaar. 0800 Oogje zegt mij, oneens. Neem reden voor klagen weg. Het gevoel van machteloosheid en frustratie bij de burgers. En Antoine van Groening zegt, eens. Laat oppositie maar eens het goede voorbeeld geven. U kunt ook op Twitter, hashtag eens, hashtag oneens. Ik zeg niet klagen, maar dragen. Ik ga even naar een econoom, Alex Klein. Goedenavond, Alex. Goedenavond. Goedenavond, je hebt een economische stratege. Uh, uh, heeft, het, heeft het economische gevolgen als we te veel klagen? Als we veel klagen en ondertussen gewoon aan het werk gaan... heeft het geen economische gevolgen. Als we veel klagen en uh, lamlendig doorgaan werken, zijn, voelen, verbeelden, uh, ja, dan is het niet goed. Maar leidt het nou tot nieuwe energie, wat sommige mensen wel beweren, uh, klagen ook door mensen waarover geklaagd wordt, die daardoor hun, hun gedrag veranderen ten positieve? Of zeg je, het levert eigenlijk alleen maar negatieve energie op? Eigenlijk dat laatste. Um, ik weet wel dat je onder druk tot beste creativiteit komt, ja. maar alleen maar klagen, nee, dat zie ik niet gebeuren. Dus we, wees nou eens realistisch over wat er gebeurt... En kijk nou eens hoe je het kunt oplossen. Want klagen kan iedereen, maar oplossen is alleen maar aan de goede. Maar je kunt ook zeggen, je bent in ieder geval bij een begin, een begin begonnen van het probleem. Je klaagt ergens over. Dan, je moet eerst weten wat je moet veranderen. Wil je veranderen met elkaar? He, wil je de, de, de, nee, de berg opklimmen? Moet je toch eerst ja, een keer nee. weten waar je het over hebt? Helemaal goed. Maar dan sta je onderaan de berg en dan zeg je, tjumig, wat is die hoog? Ja, ja dan heb je nog niks bereikt. Ja, maar tjumig, kom ik moet iets verzinnen. Ja, maar daar ben ik met je eens. En dan zitten we op dezelfde lijn. Helemaal hey, eens. Heel mooi. Nou, hey, veel mensen zeggen de media hebben de schuld aan. Uh, die, die, die dragen bij aan het geklaag in Nederland. En die voeden het ook. Hoe zit het? Er zit een kern van waarheid in. Want de media praat liever over dingen die niet goed gaan... in plaats van dingen die hartstikke goed gaan. We kunnen met z'n allen wel de, de bijtjes en de bloemetjes... en de ja. lammetjes in de wei laten zien. Maar dat is niet altijd even leuk. Daartegenover durf ik ook rustig te zeggen... dat de media echt niet snapt... De meeste journalisten hebben echt geen flauw idee van hoe groot de crisis daadwerkelijk is. Want ze hebben een, een journalistieke uh, opleiding en geen economische ja. opleiding door Lappen. Maar toch veel economen die op de redacties natuurlijk werken. Uh, ook van de kranten, ja. van, de, van de journaals, zeg maar. Um, ja. Zou je zeggen dat we meer zijn geklagen ten opzichte van vroeger? Uh, weet ik niet, want vroeger leefde ik niet. Dus daar kan ik moeilijk wat <laughs> van zeggen. Ik weet hoe oud je bent, Alex. Ja, hoe oud ben jij? 326 jaar, dus dat betreft, uh, Je klinkt niet ouder nee, dan drie, ik, eerlijk drie, gezegd. Dus ik, ik ben 43. Nou, zo, daar zat ik goed bij, ik ben 42. Maar ik dan ja. denk ik, nou, ik net verkeerd, kun je ook zeggen, Maar ik, ik zie het positief vandaag. Dan zeg ik, Alex, dan is er misschien wel iets erger geworden, of niet dan vroeger? Het is minder gemakkelijk geworden. En, en de crisis die we hebben, die gaat voorlopig ook niet aan de kant. betekent echt nog wel dat we daar jaren en zelfs decennia mee moeten gaan stoeien. Ja. Uh, en dat is heel vervelend om hardop te zeggen, maar de echte problemen moeten nog gaan komen. En dus denk ik ook dat we met z'n allen moeten beseffen, we hebben iets aan de hand. Mm. Laten we nou eens gaan kijken hoe we een stapje minder toch tevreden kunnen zijn. Oké, okay. Alex Klein, economisch stratege, Dankjewel. We gaan door, 0811 21, niet klagen, maar dragen, dat is mijn stelling. Theo Muller, goedenavond. Dag meneer Eutmans, me leuk dat ik u aan de telefoon krijg. Zeker. Uh, u bent weer lekker ongenuanceerd zoals gewoonlijk, maar dat hoort nou eenmaal bij dit programma. Absoluut. Denk ik, denk ik. Anders, anders draait het niet. Uh, maar er zijn ook mensen die nu terecht recht klagen. En uh, dat, dat hoor ik u niet zeggen. Ja. Want als, er niema als ja. niemand klaagt namelijk, dan verandert er ook helemaal niets. Nou, de, ja, maar je hebt, He? absoluut. Dan heb je een waarheid te pakken en... die ik net ook probeerde te benoemen, maar je, daar heb je gelijk, ah. Theo. Ja, maar uh, nou ja, ik klaag dus terecht. Waarom klaag je uh, het meest? Nou, ik, ik klaag niet veel, maar als ik klaag, dan klaag ik terecht. En zeker in deze situatie, want de ouderen die zijn behoorlijk te klos... en de mensen met een psychiatrische aandoening die zijn nog extra te klos. En de mensen die geen aanvullende hypotheek meer krijgen als ze die nodig hebben... en geen persoonlijke lening omdat ze te oud zijn... en waarvan ja. de bankrekening leeggehaald wordt met fraude... Uh, dan houdt alles op. Nee, Matteo, Theo, ik hoor ook geen één ouderen zeggen van... nee, maar ik vind het onzin wat, wat, wat, wat Krol zegt of wat 50-plussers bevindt. Ik kan toch niet zijn dat alle ouderen, alle 50-plussers nee, massaal niet... nee, worden gepakt? Nee, nee maar... Nee, dat is, dat is ook niet waar. Dat, uh, ik bedoel, de, de omstandigheden die ik net opnoem. Maar, uh, komt bij meer mm -hmm. ouderen voor. Alleen, uh, die zijn nog gezond waarschijnlijk. Hè? Maar als je daar dan, dan nog buitengewoon ongezond bij bent. met veertien chronische kwalen en, en kanker erbij. wat uit de hand dreigt te lopen. ja, uh, ja dan, dan, zit je, dan zit je hartstikke fout. Uh, mm -hmm. Ik weet niet of u dat verhaal kent van die meneer van de Rabobank zelfmoord. Staat me nu even uh, niet bij. Nee, nou ja, dat is van een jaar geleden. En er is een uitgebreid programma op, op Max over ja. geweest. En die meneer die, die had een schuld van 800 of 8000 euro bij de bank. En er werd gedreigd met huisuitzetting. Toen heeft hij een advocaat in de arm genomen. Er heeft zijn zaak aangespannen. Daar trok de Rabobank zich geen bal van aan. Die meneer die heeft dus zelfmoord gepleegd. Svindt er is, ja. En, ja, maar dat soort dingen gebeuren meer. Zeker. Die gebeuren nu ook. Ik ga het over een maandje ook doen. Ho, ho, ho, Theo ja, de... ja, nee, ik, ik zeg het maar eventjes. Nou. Ik, bedoel, want, uh, uh, ik bedoel, ik vang aan alle kanten bot. En uh, de, die kanker loopt uit de hand. Daar kan ik niks aan doen verder. Uh, behalve uh, uh, chemotherapie en al, de, al dat soort andere uit de tijd zijnde rotbehandelingen. Waar je alleen maar kanker ja. van krijgt. En mm. dat vertik ik. Theo Muller, maar en, blijf leven alsjeblieft. Ik bedoel, nee, nee, nee, nee, nee, echt niet. Ik, bedoel, ik vind het hartstikke aardig, maar ik heb politici aangeschreven, ik heb media aangeschreven. Hmm. De enige reactie die je krijgt van, dat zou ik mij niet doen als ik u was. Het nee. spijt ons zeer, wij kunnen u niet helpen. Maar, en, en dan, dan houdt u dus inderdaad op, want ik heb geen zin om straks uit mijn huis gezet te worden met mijn drie met Maar zover is dat de, nog niet, hoop ik. ik nee, maar, maar, nou, nee, die, maar dat, meneer, dat zit eraan te komen. Ik bedoel, ik kan, ik kan het helemaal. Nou niet af gaan steken natuurlijk. Misschien maar... moeten we na de uitzending even praten, Theo Mullen. Dan kunnen we dat Nou, even... als, als je daar zin in hebt, dan vind ik het prima. Okay. Bel, je met de, bel je me dan? Ja, maar houden u even aan de lijn. Ophold. Oh, me aan de ja. lijn. Ja, als okay, het mag. Oké, okay, he? tot zometeen. Ja. Jo, nou Theo Mullen, nou daar zover wilden we natuurlijk niet gaan in deze zin. Maar niet klagen, maar dragen is de stelling, u hoort het, uh, even een heftig verhaal ertussen. Uh, Mike de Man zegt mij, eens niet mouwen, maar bouwen. En uh, Paul Beekhuizen zegt, eens klaag niet om wat je niet verhelpen kunt. Um, maar probeer te verhelpen. Wat je klagen doet, dat, dat is wel eentje om nog eens op Twitter na te lezen, dames en heren. William Twist zegt niet klagen, maar dragen. En flink veel geld uitgeven om de economie te helpen, zei een Mark. Um, dat is bij het record aantal werklozen. We gaan even naar de andere bellers toe. Marco de Haan uit Schellingbouden. Ja, Joost, uh, goedenavond. Uh, niet klagen, maar dragen. Uh, aan de ene kant wel mee eens, maar ook weer niet natuurlijk. Als je leidzaam je, je lot moet ondergaan en dat maar... Uh... Laat voortduren, zodat je de slaaploze nachten van ondervindt. Is niet gezond. En daarentegen, ik heb zelf de afgelopen tien jaar, denk ik, zo'n 65 gegronde klachten, hm? beroeps- en bezwaarschriften ingediend. En allemaal, uh, zo goed als allemaal, misschien enkel niet uh, in het gelijk gesteld. Uh, en ik ben nu in een cliëntenrade gegaan van dienstwerk en inkoop, de sociale dienst en de GGD, om dus te blijven monitoren wat er gebeurt met de klachten van mensen, wat eigenlijk signalen zijn van de burgers, naar allerlei instellingen, gemeentelijke diensten en rijksoverheidsdiensten, die jarenlang langs elkaar heen gewerkt hebben. Ja. Helemaal niet van elkaar weten wat er speelt. Maar... En zo doen we dat er dus wel aan die klachten gewerkt kan worden. Precies. En dat er ook wat. Gebeurt. Nee, maar dat is slim. Dat is goed. Marco, dat, dat hoop ik ook. Kijk, klagen is één ding, uh, daaronder doorgaan en gebukt gaan is, is een tweede. Hopelijk valt ja. er nog wat positieve energie te ontwikkelen om dat, om dat tegen te gaan. Uh, Marco, bedankt. Want we gaan door. We, zijn, uh, we gaan de ellers langs, want er zijn er, er zijn er velen. Mevrouw Kok uit Rotterdam. Ja, mevrouw Kok. Ik uh, klaag niet voor mezelf. Ook, ook heb ik allemaal klachten zoals uw voorgangers. Hmm. Maar ik klaag voor mensen in verzorgingstehuizen die dus op een gegeven moment gewoon, dus als het personeel een vergadering heeft... totaal geen eten en drinken krijgen en de hele middag in de uh, recreatiezaal zitten. Die kunnen niet meer klagen. Dan doet u het daarvoor, bedoelt u? Ja. Ja. Oké, okay, mevrouw Kok, dank u, dank u zeer. Niet klagen, maar dragen. Geert Rui zegt, hoe meer welvaart, hoe meer geklaag, hoe meer mensen te verliezen hebben... hoe egoïstisch en behoudzuchtiger ze worden. Uh, die is het ermee eens. Hashtag eens of hashtag oneens op Twitter kunt u meedoen. Niet klagen, maar dragen. Peter van Tongeren. Ja, hallo Joost. Peter. Uh, hallo, ik uh, heb in het afgelopen jaar voor mijn werk in uh, Brazilië gezeten. En dan ga je van een afstandje naar Nederland kijken. Ja. En dan zie je eigenlijk dat Nederland, als we het wereldwijd vergelijken, een topland is. Waar het nu tijdelijk uh, slechter gaat. Maar we moeten niet vergeten dat, het, dat we in een recessie zitten. op een heel hoog welvaartsniveau. Ja. En uh, ja, dus ik vind uh, dat, je, dat we inderdaad moeten dragen. Dat we niet moeten vergeten. dat we een topland zijn wat er uiteindelijk altijd gaat uitkomen. Daar ben ik van overtuigd. En. Uh, dus, dus wat minder klagen en vergelijken onszelf is ook met de rest van de wereld. Ja. Daar, daar zit wat in, denk ik, Peter. Daar zit wat in. Sommige mensen kunnen dat niet, maar, of willen dat niet. Maar het, het is wel een, een wenkend uh, perspectief, vind ik, Peter van Tongeren. Dank je wel. En ik wilde afsluiten met Richard, Richard Lamp onze trendwatcher. Richard, je hebt meegeluisterd. en. Ja. Uh, nou, nogal wat komt er, komt er binnen. Ja. Um, die laatste ook, van meer naar het buitenland kijken. Doet dat mensen goed? Die ja, zeker. Ik was toevallig vorige week in Duitsland en in Tsjechië... voor trendlezingen en daar zie je veel meer berusting bij de mensen. Terwijl die feiten, als je het vergelijkt... eigenlijk slechter hebben dan wij in Nederland. Helemaal goed is dat misschien niet. Maar we kunnen hier wel heel goed klagen. En er moet gewoon wat meer aangepakt worden. En ja. Je ziet steeds meer initiatieven ontstaan. Hè, bij mensen gemeenschappelijk zeggen... Van, joh, we gaan eens even samen uh, een initiatief nemen. We gaan eens even wat organiseren. Gewoon om... En de zinnen te verzetten om na te denken over hè, de toekomst... hoe kan, kan ik mijn werk anders organiseren of wat dan ook. En eh, welke kans zal het dan precies opgaan. Ja. We, wij doen zelf de Nationale Brainstormdag bijvoorbeeld in juni... gewoon met z'n allen positief aanpakken... en niet alleen maar wachten wat Den Haag doet. De veranderingen in de samenleving, dat heeft volgens mij Rutte... op 21 december ook nog gezegd, komen niet uit Den Haag. Die kunnen op zijn hoogst aanhaken bij de groei die eventueel gaat komen. Precies. Misschien moeten we onszelf ook wel vaker complimenten geven... Ja, absoluut. Dat helpt. Gewoon voorwaarts complimenteren jezelf en ook de mensen om je heen natuurlijk. Kijk, kijk aan. Goede woorden. Richard Lamp. Dankjewel, Trendwatcher. en geeft even zo wat, wat gratis adviezen mee. Niet klagen maar dragen, niet mouwen maar bouwen. Dat wa was hem vanavond. En eh, ja, ik denk dat er toch veel mensen zeggen: ik heb een reden om te klagen. En dat doet mij. Ja, dat heb ik ook nodig. Nou, u kunt u eigen een oordeel uh, daarover vellen. Op Twitter gaat het verder. Wil ik het toen Eertmans, moderne variant: niet klagen, maar behagen. Kijk eens even. En Twan Bendes zegt: Eertmans, ik wil even klagen over alle klagende mensen in jouw programma. Nou, dat kan natuurlijk ook altijd. En tot slot, Pierre zegt Eertmans, helemaal mee eens. Laten we eindelijk eens ophouden met zeuren en positief gaan doen. Dat wekt vertrouwen. Ik kan nog heel kort nog een laatste beller inderdaad. Arie uit groot Ari Arie, jongeling. Ja. Heel kort. Nou, heel kort. Wij zijn begonnen met geld uit te geven. We hebben de aanneming ingehuurd om de verbouwing te, te, te realiseren. Die we eigenlijk gepland hadden, maar we dachten van god, we moeten sparen voor onze oude dag. Ik ben 61. En... Uh, dat heeft geen nut meer om te sparen, want dadelijk kan ik het dan de zorginstelling betalen. Dus gaan we lekker ons huis verbouwen. Kijk, Harry, zo kijk nou. Ik ben blij dat je nog aan de lijn kwam. Zo kan het ook. Mensen blijven positief denken, ondanks, uh, ondanks alles. Uh, straks uh, gaat op deze zender Kunststof verder. Daar in theater maken, Raimi Sanbo ook hoeft u ook niet over te klagen. En Omroep WNL is morgen alweer te zien op televisie. Vanaf 7 uur op Nederland 1. Met daarin Paul Jansen en Peter Klein-Berenink. Morgenochtend dus vandaag de dag. Vanaf 7 uur ochtends op Nederland 1. Deze en andere uitzendingen van Avondspits kunt u terugluisteren op www.omroepwnl.nl. En dan doet u slash avondspits. Dat was me genoegen om deze avond weer voor u te verzorgen. Deze avond van Avondspits. Morgenavond vanaf half 7 zijn we terug hier op Radio 1. Heel fijne avond en graag tot morgen. Dag.